Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menigwonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Ben Lonen onder auspicie van de literaire kringole, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Aan dit uur gaan meewerken Els van Kemenade, Wildpulles, Willem van der Vrande, Cas Vroom en Ben Lonen. We gaan eerst beginnen met het rondje literair Nieuws. Er is wat nieuws dicht bij huis, denk ik. Wou jij het erover hebben, Willem? Ja, waar ik het over wil hebben is het volgende. Ik las onlangs uh, van Aleid Truijens een column in de Volkskrant. Ze schrijft trouwens ook uh, literair in uh, Vrij Nederland en uh, de NRC. Maar deze keer schreef ze dat ze eigenlijk geen onderwerp had... en dus tijd had om maar eens een keer iets te melden wat ze gevonden had op internet... En dat had betrekking op, een, uh, er was een mededeling over een schrijfwedstrijd voor uh, middelbare scholieren. En die middelbare scholieren die hebben kennelijk dichten ingezonden. En daar gaat iemand winnen en, afijn, de procedure die is wel bekend. En ze citeert er een paar. Ik uh, citeer er twee. De schrijver heet Laurens, want er wordt alleen maar voornamen genoemd. Hij zit op het scholengemeenschap Guido de Bres. Dat zegt me niks, maar het gedicht zegt me des te meer. Hij schreef... Buiten ben ik vrij. Ik kan vliegtuigen besturen. Gaan voetballen met de maan. Met de octopus fietsen, Met sterren gooien. Een andere, die vind ik echt heel erg mooi... Die is afkomstig van een jongen die Mohammed mee heet, die op het hervormd Lyceum West zit. Zal wel eens in Amsterdam kunnen zijn. En die schrijft, er staat een man op een stoel. Hij denkt dat hij bij de wolken kan, maar hij zit aan de lamp. Hij draait aan de lamp, de lamp gaat aan. De man denkt, ik kom in de hemel. Ah. Prachtig, ja, dat is prachtig. L.A. Ja. Truijen schrijft erover. Ze schrijven, schaven en herschrijven. Vrijwillig, geconcentreerd en fanatiek. Beide projecten, want ze heeft het over nog een ander project, worden georganiseerd door School der Poëzie, een instelling die al jarenlang leerlingen aan het dichten zet. Maar ja, schrijft ze dan uh, een stuk verderop. Wie komt er nou op het idee om kinderen lasten te vallen met poëzie? Poëzie zou te saai zijn, te moeilijk te elitair. Oh ja, zegt ze. Zie ze staan op het podium in de spotlights. Want de winnaars worden geacht om dat te presenteren. Ja. Zie ze staan in de spotlights. Kinderen van wie men gelooft dat ze niet zo hoog zouden hoeven grijpen. En niet op hun tenen moesten lopen. Ze presenteerden. Na zes versies. Iets wat ze voor onmogelijk hielden. Ze zijn dichters. Ja. En dat vind ik een heel leuk compliment. Ja. En ik moet je zeggen, ik uh, denk daar iets van te weten. Want ik maakte met mijn kandidaten altijd een dichtbundel. En je moet ongeveer 30 jaar het onderwijs verlaten hebben... om uh, mensen tegen te komen die het lef hebben wat ze toen niet hadden om nu te vertellen, en die bundel heb ik nog. Ja, nou ja. En die lees ik van tijd tot tijd mm -hmm. nog. En ik ben er blij mee dat ik hem heb. Ja, dat is een investering waar je dertig jaar voor nodig hebt om het rendement eruit te halen. Dat was wat ik te vertellen had. Ja, daar wil ik even op ingaan als je wilt. Uh, dus ik begrijp uit die column dat, uh, dat het naar de zesde versie, en dat er heel wat geschaafd werd... Uh, in tegenstelling met, met de ervaringen die Wil Hever beschrijft in de nieuwe leidraden, waarin hij ook een workshop volgt en waar het allemaal maar meteen goed is en waar er eigenlijk geen feedback komt en geen kritiek. Op ja. uh, al die probeersels, uh, ja, dat, dat, uh, dat is dan meteen al goed. Ja. Dat... Ik, um, ik heb dat uh, voor uh, kennisgeving aangenomen, wat er staat. Ik weet ook niet hoe dat, dat zou werken... als daar een andere docent, begeleider of hoe je het noemt wil bijstaat. Maar voor mijn gevoel is dat allemaal grote onzin. En ja. ik moet jou zeggen... mijn leerlingen die, uh, voelen zich uh, serieus genomen... als ik tegen ze zei... van, nou wat er staat is te gebruiken, maar niet zoals het er staat. Ja, goed je, kan kunt, niet, je kunt heel gemakkelijk dat en dat blijven gebruiken... maar ga nou meteen maar zitten... En probeer maar die kant uit te schrijven. En dan konden ze in diezelfde les nog aan mijn bureau terugkomen. Mm. En dan moesten ze beide versies naast elkaar leggen. Ja. En heel vaak kon ik dan zeggen, nou dat heb je goed gedaan. Maar neem het nou mee naar huis, want je bent er nog niet mee klaar. En als ik alleen maar zou zeggen het is dus goed, is dus goed, heb ik het gevoel dat uh, ik hun niet serieus nam. Punt ene en ten tweede, dat ze zelf ook het gevoel hadden niet serieus genomen te zijn door mij. Ja. Nee, dat nee, dan mocht je gerust vette kritico. Vet heet dat tegenwoordig, hè? vette ja, vet, kritiek. Vet, vet, op he. Dus de ene workshop is de andere niet. Nou, vette nou. kritiek. Nee, als het vet is. Dan is het goed, Willem, hè? Dan moest jij weten. Ach, ach. Nou, dat neem, ik, dat neem ik voor vet aan wat je dan zegt. Maar ik vind het wel heel leuk. Je hebt natuurlijk gelijk. Maar het gaat er tegelijkertijd om... dat uh, die workshop uh, gehouden is in een bepaald kader. En ik kan me... Nou ja, laat maar zitten. Ik, ik, ik bedoelde ik, uh, dat ik me voor kon stellen... dat ook uh, de, de, het instituut zichzelf moest verkopen... Maar ik zou daar liever niet zijn. Nee, nee. Oh, jij bedoelt nu het ja, instituut ik, ik van Wilheven. Waar, waar Wilhever geweest is. Ja, ja, je bedoelt en niet. Ik, maar, ik en waar alles maar goed is. Aan, aan maar zij schrijft in Wezen... Uh, om even uh, in te gaan op wat jij zegt... dat die leerlingen dat zelfstandig gedaan hebben. Die hebben kritiek op zichzelf geleverd. Die hebben zelf de moeite genomen om te schaven en om te herschrijven. Ja, Want die hebben... Midden-half anoniem, ik heet Piet, hebben die aan die instelling iets uh, toegezonden, waarvan niet bekend is, althans niet uh, bij allerlei Truijers en zeker niet bij mij, dat daar een intermediair aan te pas gekomen oh, nee. is. Nee. Nou, een, leuk, een ja. leuk bericht. Da ja, nou Els, jij bent dan de beurt. Oh, ik ben blij. <laughs> Nou, ik heb een. Heb ik ooit wel eens verteld, meen ik. Maar er komt eens in een half jaar een tijdschrift uit. En dat heet The Gentle Woman. Dat is een Nederlands tijdschrift, overigens. Het is op, ja, zeg maar, papier uitgegeven wat heel milieuvriendelijk is. Het ziet er prachtig uit, dat zeker. En daar staan heel interessante interviews in met vrouwen. En daar staan in hele mooie modefoto's. Maar die niet mogen worden aangedragen door de ontwerpers en de couturier zelf. Maar die dat blad uitzoekt van, kijk, dit vinden wij mooi. En het, is, het eerste nummer wat ik ervan zag. Daar stond bijvoorbeeld een van de vrouwen die daar uh, geïnterviewd werden. Maar dat is dan geen interviewtje van één pagina hoor. Dat zijn pagina's. Dat was onze prinses Mabel. En, en ik had bijvoorbeeld aan mijn schoonzusje gegeven in Zwitserland... en weet ik wat, die zei altijd... oh, en anderen, dat die Mabel zo'n halve geit was... maar ze zei, goh, als ik daar nou lees wat die allemaal doet... en wat die allemaal uh, ja. teweer, teweeg brengt... nou, die hadden er diep perspectief voor. Dus het is zo'n soort blad. Het is niet met onnozele interviewtjes en zo. Het is zo. een powergirl. Ja, maar dat is uh, echt aan te raden. Het komt maar eens in het half jaar uit... Het is heel erg mooi voor allerlei vrouwen en jonge meisjes. Misschien vinden mannen het ook wel leuk. Dan was ik, dat vond ik zelf ook wel interessant. Uh, Tim Krabbe, daar had ik in ieder geval al een hele tijd in het nieuws niks van gehoord. Ja, dames en heren, ik heb nooit één mailtje. Of een, hoe heet zo'n ding? Een mobieltje bij Een mobieltje, je. en nu wel. Ja, jammer. Ik kan het ook niet uitkrijgen. Oh ja, nu. Schrik me er zelf dood van. <lacht> Weet je nog waar je het leven bent? <lacht> Jawel, met Tim Krabé. Ja ja, ja, ja, nee. Niet van apropos <lacht> af te brengen. Tim Krabé, ik er niks van gehoord. Daar is een boek van uitgekomen. En wat schrijft hij? Waar gaat hij helemaal over schrijven? Wat behandelt hij helemaal? Het bloedbad van Columbine. ja. En uh, dat boek heet... Wij zijn... Dat hebben die jongens in hun dagboek geschreven. Dus ik zal het nog even halen. Wij zijn, maar wij zijn niet geschrift. En Tim Crabé, die is, ja Om een reden, misschien ook omdat hij van Moore niet zo hield... Die, dat, uh, die zijn documentaire over... Hè, Blue Columbine begon met dingen... Waarvan hij zelf wist dat ze helemaal niet waar waren. Die heeft dat hele proces heeft die uitgevloeid. Heel feitelijk... En allerlei mensen op onjuistheden in de getuigenissen betrapt, en weet ik wat. En ja, dat is een, uh, ja, het schijnt een heel. Ik heb het niets gelezen, want ik had er pas van hoor Heel beklemmend boek te zijn. In zijn feitelijkheid, huiveringwekkend proza. Mm -hmm. En het laatste hoofdstuk, dat, daar komt hij. Ja, kom je eigenlijk tot heel andere inzichten over wat er gebeurd is. Het zijn, waren bijvoorbeeld helemaal geen jongens die gepest werden. Dat was, was allemaal helemaal niet waar. Nou, ik vond het toch wel heel erg interessant, moet ik zeggen. Ik heb erover gehoord in met het oog op morgen. Daar was oh. hij in en daar vertelde hij over zijn, zijn onderzoek oh, en over zijn ik boek. Oh, dat heb ik niet gehoord. Ja, ja. Nou, ik, vond, ja ik denk, god, dat is toch wel... Uh toch wel goed dat, die, dat iemand de, moed neemt, de moeite neemt en ook de moed heeft om zoiets dus heel feitelijk uit te pluizen van wat is waar en wat niet Zouden daar nou nog veel lezers voor zijn, voor zo'n boek? Weet ik niet, maar Tim Carbees is natuurlijk wel een gerenommeerd mm. ja Maar je zijn ook heel in veel in geval, mensen Hij heeft in ieder geval een uitgever gevonden ja, ja, ja, Nou dat ja is, Dat is waar, ja ja, maar natuurlijk vindt hij een uitgever, het is een, het is een goed, heel groot, goed schrijver. Natuurlijk. En, en je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die een detective lezen. Nou, dit is eigenlijk, denk ik, net zoiets, alleen is dat feitelijk waar, gebeurd. Dus, eigenlijk, nou. eigenlijk impliceert die vraag van jou dat jij het niet gaat lezen. Ja, dat uh, goede kans, ja. Ja. Ja, maar er zijn ook mensen die andere interesse hebben. Ja, dat is ook waar. Ja, ja het is uitgegeven <tie> bij Prometheus. En dan heb ik nog iets leuks, vond ik zelf. Dat uh, vond ik bij de dokter, wachtend, dat lag opzij. Maar dat kon ik niet meenemen en ik kon het oude nummer niet uh, hier ergens vinden. Daar stond een heel artikel in over uh, twee dames die wij ook in de literaire kring hebben gehad. Jannetje Koelewijn was er één van. En nu komt Judith Koelemeijer. Koele op, uh -huh. Nou, die schrijven eigenlijk allebei uh, boeken... Uh, gebaseerd op waar gebeurde feiten, verhalen, ervaringen. En uh, die twee dames geven daar ook workshops in. Want het schijnt dat heel veel vrouwen in de pen klimmen om die dames na te volgen... om hun eigen geschiedenis te gaan, neer te gaan schrijven. Dat vond ik zo aardig. Maar ik kon het niet meer te pakken krijgen, dat nummer, op tijd. Want het is, was van januari en dat was nergens. Mm -hmm. Maar ik zal het nog eens doen... en dan kijken of er nog meer wetenswaardigs in te staan. Maar die workshops lopen storm. Ja. En bijna allemaal vrouwen. En allemaal vrouwen die hun eigen levensgeschiedenis gaan zitten opschrijven. Er stond een artikel in de krant dat er 160.000 mensen in Nederland oh ja. op het punt staan een boek, boek uit te geven. Er, oh er stond niet bij, en dat is dan nou jammer, want dat had aan kunnen sluiten op wat jij zegt, er stond niet bij over hoeveel vrouwen dat ging. Nou, maar hier zijn het het 80%. grote deel. <laughs> Zeker, denk ik ook. Heb jij nog nieuws? Nou... We moeten natuurlijk inderdaad zeggen dat vrijdag, vrijdag, uh, aanstaande vrijdag uh, café is. Dat moeten we, zeiden we vorige week al, Mochten maar we nou nu is het heen? wel een stukje actueler. Ja, en, en morgenavond... En, ja, dinsdagavond... Uh, Geert morgenavond, Mak. Geert Mak. Geert Mak. Geert Mak. Ja, morgenavond, en vrijdagavond, Geert uh, Judith Koolemeijer. Zal ik dan naar muziekje gaan? Of heb jij nog verder Nou, nieuws? verder geen nieuws. Uh, er is een boonjaar uh, gestart op uh, 15 maart. 15 maart 1912... ...werd Louis Paul Boon geboren... ...en uh, volgens uh, Boekenweek... Uh, ...wordt uh, dit komend jaar... ...een Boonjaar. Ga je het herlezen, Willem? Um, kapelletjesbaan herlezen? Ik ga de kapelletjesbaan... ...nou, ik ga in ieder geval... ...brief aan Boudewijn... ...zou ik dan eerder pakken. Oh. Punt 1, ik vind het leuk... ...dat, dat uh, Boon... ...wordt uh, herdacht... ...in de breedte... ...en ik vind het ook leuk dat dat alles te maken heeft met, uh, laten we zeggen, de bekend, het bekend worden van Walter van den Broek. Want toen Walter van den Broek brief aan Boudewijn schreef, toen werd hij uh, De Nieuwe Boon genoemd. En dat had hij nodig, omdat hij uh, eerste boeken geschreven had, een beetje uh, in navolging van andere Eén uh, Cola, Zes Rietjes. En dat ging over Belgen moppen, over Nederlanders. En op het moment dat hij dat uh, had gedaan, was hij dus in heel Nederland verhuisd, Dan kun je niks meer. Dan uh, is eigenlijk je carrière achter de rug. En iets dergelijks is er met Louis Pauwboon ook gebeurd. Louis Pauwboon heeft in het begin uh, nogal wat um, faiutons geschreven. Gewoon omdat hij geld moest verdienen en brood op de plank bezamen. Dat werd niet uitgegeven. En ja, uh, iemand die Feuilleton schrijft, ja. die kan er niks van. Mm -hmm. Dat is helemaal niet interessant. Bovendien, dan lees je een fragment van een Feuilleton, later je slaat erin over. En later, als je dan het boek schreef, dan zeg je van, po, ik heb alles gelezen en het is helemaal niks. Terwijl die boeken, die ik dan nooit als Feuilleton gelezen heb, maar wel als roman, ja, die zijn prachtig. Mm. En die geven toch een, uh, een uh, adem. Uh, ...met een uh, sociaal bewogen gevoel... ...zonder dat je daarbij uh, de dreun van de P van de A in door hoeft te kl laten klinken. En dat maakt dat uh, uh, Louis Pauwbaud een, uh, een heel bewogen... ...eigenaardige man was. Ja, goed. Oké. Okay. Goed, nou dan sluiten we het rondje af en ja. dan gaan we naar de Ik eerste heb, muziekje. Ik uh, heb drie muziekjes, de laatste is van Enno Voorhorst, de twee eerste... Ik keek naar De Wereld Draait Door. En in De Wereld Draait Door hebben ze iedere keer, nu is de weer zo'n sessie, een uh, item. Waarin twee muzikanten een cover van een, art een artiest die zij heel erg bewonderen doen. Op hun eigen wijze. En daar was vorige week Daniel Logus Die 24 april hier in het Jan van Mezaalhuis komt optreden. Dus vandaar dat muziekje. Maar die koos, wat bijna niemand meer kent, een liedje van Gilles de Kort. Oh ja. En die koos, ik zou wel eens willen weten. Dus Ach, ja. ik dacht, dan zal ik Daniel Logus eren en Gilles de Kort eren. En tegen 24 april herhaal ik dat. Dan zoek ik weer twee andere liedjes uit. Nou komt Daniel Logus met, daar knap je niet van op. In, de en ik en de, de appel zat les De leste plakjes de, de hef De computer doet niet aan, wat ding is nou niet klaar. Als dus de dies net voor hun briljant vervreemd gestopt, dan kijk je wel, naar David Tell the dark now. Nu literatuur, Daniel, Logus, en aangeschoven wil nu voor de gedichten van Willem en Bill. We beginnen vandaag met een gedicht dat niet afkomstig is van de poëziekalender, maar dat je gewoon nou op een gegeven moment ergens tegenkomt. Het gedicht is geschreven door Jan Grishoff en nou, een goed verstaander die weet dat Grishoff het over poëzie heeft. Poëzie als fenomeen. Het heet niet, het heeft geen naam. Ja, Grishoff. Waarom leert men op school een schuldloos kind Latijn en Grieks... en niet de donkere talen van zeemirminnen en van Nachtegalen. van het water en de wolken en de wind? Goed, we zijn dus duidelijk met poëzie begonnen... die niks te maken heeft met uh, Latijn en Grieks... ...maar alles te maken heeft met het verhaal van Zemeermiddernachtegalen... ...het water, de wolken en de wind. En daarom heet het eerste gedicht Idee... ...idee voor een zeepbelachtig nat gedicht... ...geschreven door Wouter Godijn. In de tweede regel schrijft Wouter Godijn... ...dat hij een gedicht wil schrijven waarin huilen... ...moet rijmen op schuilen. Nou... Eenvoudiger kan het niet, maar het is tegelijkertijd wel het leidmotief, het thema. Het thema van uh, de twee kanten die aan uh, het menselijk bestaan zitten. En het gedicht klinkt als volgt in zijn totaliteit. Idee dus voor een zebelachtig nat gedicht. Wouter Godijn. Ik had me het begin ongeveer zo voorgesteld... Huilen laat rijmen op schuilen. Daaromheen iets over wind en de moeder van mijn kind. En dan moest er iets in over het almaar kleiner wordend eiland van ons heden. Omringd door steeds meer verschaald verleden. Ten slotte nog niets vertellen over dat doorzichtig worden van mijn handen. Je weet wel, net zeepellen. Ik zeg soms... Dat is wat de toekomst doet. Zachtjes fluisteren. Nu alsjeblieft niets overmoed. Dat galmen laten we elkaar maar vannacht en vasthouden. Hoorde jij haar ook huilen? Of was het de wind? Ja. Heb je de angst voor het bestaan? Of de omringende wereld die daarvoor zorgt? Het tweede gedicht... ...is een gedicht van... Uh, ...iemand die ik niet ken... ...die Rijne de Pelseneer heet... ...een beetje Vlaams klinkende naam... ...het heet Vaarwater... ...en het is een... tamelijk gemakkelijk... Uh, te, ...te lezen gedicht... ...maar... ...pas op... ...het is net weer iets meer... ...als wat er staat... ...het deed mij in ieder geval denken aan... Zaken die te maken hebben met de lei in de zomer... als er heel weinig water van hoog naar laag gaat... en alles een beetje onnozel wordt. Vaarwater. Nauwelijks merkbaar gaat alles hier bergaf... zoals de vliet die sloom het veld doorvloeit. Dit loos gekabbel maakt mij stil en stom... Als ik nog langer wacht, droogt elk verlangen talmend op. Ik wil een snelle stroom, ik wil een roes die raast. Een bruisend spel dat om een speler vraagt, een stem, een hand. Ik wil een ander land. Ja, en dan kun je heel hard roepen en dan gewoon blijven zitten waar je zit. Hè? Ja, dat is ook eigenschap van de dichter natuurlijk. Die gaat niet naar het andere land omdat hij toch weet dat het daar niet te vinden is. En niet gelezen wordt. Ook, ook, ook. Mm. Gerrit Krol, geen onbekende. Nee. Die schrijft een gedicht dat ochtendelijk overdenken heet. En ik heb dit gedicht uh, gekopieerd om het morgen mee te nemen. Ik ben een eerste aan het regisseren dat heet uh, Loslopende Vrouwen. En in wezen gaat dat over een oma, een moeder en een dochter. En die zijn werkelijk in staat om van de eerste tot de laatste ademtocht, in de stuk in ieder geval, elkaar, laten we zeggen, verbaal uh, dwars te zitten. Mm. En eigenlijk komt het erop neer dat ze elkaar voortdurend verwijten dat ze elkaar geen liefde geven. Maar ze zijn verslaafd aan het vertellen dat ze elkaar geen liefde geven. En vertellen dat in de grootste vorm van liefde. Want waarom zou je de ene dag, de volgende dag en de dag daarna en de dag daarna... om, wetend dat dat een jaar later nog steeds het geval zal zijn, elkaar verwijt te maken? Nou, dat kan alleen maar als je bij elkaar wilt blijven. Maar dat kan een heel goed motief zijn om bij elkaar te blijven. Want daar ben je nooit uitgepraat. Ochtendelijk overdenken door Gerrit Krol. Dit gedicht eindigt overigens een beetje anders... dan wat ik net vertelde over dat stuk. Wat ik ook niet begrijp, maar dat geeft niet... zijn je periodieke explosies... s'avonds of s'nachts gevoed door sigaretten en drank... Als je eenmaal je been over de stoelleuning hebt gegooid en het praten begint, het drammen, de beledigingen, de confrontaties, terwijl we niets op onze kerfstok hebben deze keer. Maar vaak is één oude koe al genoeg om elkaar in toenemende ontreddering met agressieve toespraken om de oren te slaan. We gaan naar bed, zonder met elkaar naar bed te gaan en staan de volgende dag weer op, gesterkt en verkwikt. De bui is over. De hemel is helder. Je ogen staan zacht. En wat je dan impliciet niet leest is dat het toch weer avond wordt, waarbij je met je benen over de stoel enzovoort enzovoort. En die explosie weer komt. Lijstwaar, waar. En... Dat geeft en niet. Maar dat geeft niet. Niet allemaal cool. De bezoekers van de nacht van de dicht... die zullen zich Frank Starek nog wel herinneren. En uh, Poëtische doosbidder in dienst ja. van de gemeente Amsterdam. die met name uh, zwervers zonder naam. Uh, begeleidt naar een. graf zonder naam. maar dan toch even. de hoed afdoet. om een moment stil te staan bij. ook een zwerver is een mens. Diezelfde Frank. die had in de tijd dat hij hier uh, optrad. een vriendin. Daar moest ik aan denken, want die twee uh, waren evident vrienden, want ze hadden een hetzelfde adres. Ik stuurde de post naar, uh, van beiden naar hetzelfde adres. En uh, die antwoorden alle twee onafhankelijk van elkaar. En eigenlijk is dat een beetje het verhaal van dit gedicht. Hij heeft dat mooi in elkaar gezet en eindigt dan op een uh, wel een heel poëtische manier om te vertellen dat hij eigenlijk onderhand wel eens een keer met haar naar bed zou willen. Hij schrijft, hij vraagt... hij zou willen vragen, moet ik zeggen... om in haar tuin een hele diepe vijver te graven. Een vijver die zo diep is dat je erin kunt verdrinken. Maar de volgende zin is al meteen van... dat vindt ze vast geen goed idee. Daar Goeie komt maar te van En het gaat stinken. Ach, ja. Ja, ja. En dat is zo... Herkenbaar als je die man hebt horen optreden. En zien optreden ook. Dat is uh, prachtig. Hij heeft zijn gedicht daarom ook maar astronaut genoemd. Als je heel dicht bij de aarde wil blijven, dan moet je heel ver omhoog. En dan uh, kun je naar de aarde kijken als totaliteit. En deze Frank, Frank Starek, heeft zijn gedicht astronaut genoemd. En Wil gaat het lezen. Kijk, dit is Frank... Hij heeft er een piepklein kamertje. Als hij niet te dicht bij het raam komt, kan hij een aardig stuk rechtop staan. Er zijn een bed, een stoel, een kastje en een lampje neergezet. Een wekker die zacht zoemt, niet rinkelt. Als hij dat wil, kan hij zich uitkleden, gaan zitten of liggen, weer opstaan en als het donker wordt, knipt hij het licht aan. Victoria noemt het de logeerkamer. Ze is daarin heel consequent. Frank weet wel dat een gast niet, lang, niet erg lang goed blijft. Iets met vis. Hij weet ook dat het went. Frank wil graag vragen of hij in haar tuin een vijver mag graven. Een hele diepe waarin je kunt verdrinken. Dat vindt ze vast geen goed idee. Daar komt maar ongedierte van, zegt ze. Dat gaat stinken. Ja, je zit daar dus met een soort opzijvrouw. Uh, in ieder geval was dit wat wij te bieden hadden vanavond. Goed, dankjewel. Nou, dat weer mooi. Weer heel wat. En dan krijgen we, dan krijgen we nu Jules de, Kort, Jules de Kort. Zoals beloofd. Ik zou wel eens willen weten. Niet in de cover, maar in het echt.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 Ik zou wel eens willen weten. Jules de Kort, onmiskenbaar. Natuurlijk. Altijd mooi, hè? Ja, zeker. Nou, Cas uh, Vroom. Wat lezen wij in Goorlen? Wat leest Cas? Hij heeft uh, een, een heel dun... Uh, Gadget dingetje bij zich, 190, 160 gram. 160 gram, ja. maar eer, daar staan een massa boeken op. Er kunnen, als ik ben goed, goed ben ingelicht op de, het geheugen wat hierin zit, 2000 boeken in. 2000 2000 boeken. Mijn 2000 boeken. Ja. En die wil jij voordat jij dit leven verlaat, zijn. allemaal. Nou, daar ben ik ook een beetje seductief. <laughs> En ja, dat, een, een e -boek dat ligt ernaast. Ja, ja de vraag van Els en mij was, wat ben je aan het lezen? Nou, afgezien natuurlijk van het boekenweeggeschenk, wat ik overigens een heel uh, listig verhaal vond. Ik, vond, ik heb laat, nee, laat, nee, laat, ik ook. Nou, is, uh, ik heb lichte ervaring met het militaire gedeelte van dat verhaal. Dat verbaas je waarschijnlijk niet, ik heb tien jaar bij de jongens gewerkt. Maar de wijze waarop hij beschrijft, hoe uh, in de commandocentra uh, de dingen lopen, hoe men zich daar zenuwachtig maakt, wat daar voor verhoudingen zijn, uh, menselijke verhoudingen vooral, hè? Dat, dat heeft hij heel raak getroffen. Zo gaat het ook, althans naar mijn stellige overtuiging. En voor degenen die het niet weten, het gaat over het, het gaat over... geschenk. Het boekenweggeschenk en het, het, en dat, het verhaal helikoptertje daarin. Helikoptertje, wat? Nee, nee, nee, nee, nee. Of was er Een, een, een MIG-23 die oh. door zijn piloot wordt verlaten en die uh, onbemand, onbestuurd doorvliegt en ergens in West-België in een huis invalt en daar één jongetje dood. Ja, 18 jaar. Ja, 18 maar dat, jaar hij jongen. vertelt daar een heel verhaal omheen en dat is, ik las ergens dat het een beetje keukenmeidenromanachtig Keuken is dat heeft het ook wel, maar ja, het is natuurlijk wel, hij is goed verteld. Het is een mooi, spannend verhaal. Oh, dat is van uh, Tom Lanwa. Lanwa, ja. Ja. Ja, ja. Zoals hij zelf ook zegt, ja. Lan Lanwa. Lanois, ja. Oh ja. En dat is dus zowel de moeite waard om het te lezen. Ik vond, ja, je leest het vlug uit, ja. maar het is gewoon, dat hoort het ook bij Boekenweek geschenken. Gisteren hebben natuurlijk veel mensen het in de trein gelezen. Uh, maar het is een, een genoeglijk werkje. Het recht voor een uurtje zo voor het slapen gaan. Dan ben je helemaal weer boven ja. Jan. Maar toen Els mij dat vroeg zei, ik, God, ik heb, ik heb dus onlangs een boek gekocht. Uh, ik ja. heb ook overigens een echt boek erin gekocht, hè. dat kan je namelijk ook. En dat is de eerste keer, is dat heel spannend, van of dat wel goed gaat, hè. of je over het internet een boek kan bestellen, je geeft daar geld voor uit, of het dan ook echt komt en zo. Ja, ja, dat voor... lijkt me ook heel spannend. Ja, ja. Dat, dat kwam ook echt, hè. een boek van uh, Anna Enquist, uh, Verdovers. Wat ik een heel leuk, uh, ook eigenlijk zo'n verhaal waarin je zegt van iemand heeft zich verdiept. Op zich is dat ook een aardige discussie over de, de rol van de literatuur. Uh, iemand heeft zich verdiept in de typische tegenstellingen die er zijn... tussen beroepsgroepen van bijvoorbeeld wat zij zelf is, psychotherapeut... en dat soort zaken aan de ene kant. En aan de andere kant de anesthesisten die met uh, enige vorm van gif... Uh, jou zeg maar tot een vorm van, van niet voelen kunnen brengen en het ene is buitengewoon technisch, lijfelijk en weet ik wat het andere is natuurlijk buitengewoon sensitief patent en weet ik wat en, uh, dat, dat beschrijft ze fantastisch en ze heeft daarvoor dus ook een tijd rondgelopen in een, in een ziekenhuis en dat doet je dan meteen denken natuurlijk aan de situatie daar in het vuur in Amsterdam dat heeft ze ook gelopen ja, ja, daar, maar ik bedoel, dat, dat, dat, daar is men kennelijk bereid geweest om dat soort dingen dat, uh, zeg maar, ruimte voor te bieden ja. en dat is naar de hand toen het een beetje tv moest worden is het gierend uit de hand gelopen toen ze zeggen. daar camera's bij zetten ja, ja, ja. Dat ja niet, maar niet vroeg het waar is ze hebben drie schrijvers uitgehangen. heeft het voor zelf ja, gedaan ja, ja, ja, ja. En, en haar boek is vol lof ontvangen enzovoort ja. het boek van Christine Hemmerlecht is in de grond geboord bloed, huh? bloed heet het ja. Ja. oh <laughs> <laughs> en Ronald Gibbard, die is op de helft van huis gestuurd. Ja, ja, ja. En dan denk ik, wat, en maar dan lees je nergens. Hij is weggestuurd naar die rel. Maar ja. je leest nergens dat dat boek wat de wereld verovert van Anne Enquist... Wat echt een aardig verhaal is. Dus, dat, dat, ja, ja, ja. dat dat daar ook bij ja. hoort eigenlijk. Hè? Dat lees je, plezier, dat wordt helemaal doodgezwegen. Het gekke ja. is van ik haar verhaal is dat je, dat je dus uh, heel goed begrijpt waarom medische specialisten hebben dan met name natuurlijk de meest technische daarvan. en De, de anesthesiessen zijn natuurlijk tamelijk technisch. He, die praten niet met jou. Die spuiten wat ja. in. Die houden dan volgens jou in de gaten met allerlei metertjes. Uh, wat voor een andere wereld dat is. En het is altijd voor een, zeg maar een, een geïnteresseerd mens aardig om te weten... hoe andere mensen over zichzelf en de wereld denken. Ja. en dat, kun je daar, ja, dat vond ik verschrikkelijk leuk. Ja, verder, wat ik het aardige van, van dat boek, vind, van, van die e-reader vind, is dat je dus allerlei dingen die je vroeger gelezen hebt, uh, variërend van uh, de koffieveilingen van uh, Multatuli... Uh, tot en met uh, Vulmarin, uh, Buskenuwet en weet ik wat, allemaal kunt downloaden op dit moment, bij de Koninklijke Bibliotheek met name. En als je een handzaam programma gebruikt, kun je ze allemaal in een format zetten waardoor ze hierop leesbaar zijn. Want uh, natuurlijk hebben ze weer allerlei verschillende soorten formats die niet op elkaar aanpassen. Okay. Maar er is een door een slim jongetje weer iets bedacht waardoor je het in elkaar kunt overschuiven. En dan lig je s'avonds in bed, lig je daar met groot genoeg uh, naar te kijken. ja. ja. En ja, het is, je kunt dus 2000 boeken open, maar je kunt ook, uh, die batterijen die erin zitten, gaan een maand mee. Dus je kan een oh. heel eind weg... Voordat het allemaal heb je ook nog een Karel Meijer gedownload? Ik heb Agatha Christie. Agatha Christie. Moord in de Orient Express, oh. ik oh, oh, van, dat hoor, ik heb ik vaak van gehoord, maar nooit gelezen. <laughs> en Jeeves, je sentiment. Jeeves staat is dat ook in, de, ja, ja. maar ook, uh, hoe heet die, uh, Sherlock Holmes en zo. Hè. Ja, ja. Dat, dat moet je altijd bij nadenken wat er nou weer gebeurt. Hè. Maar goed, dat vind ik aardig. Maar ik heb verder nog een ander boek meegebracht, wat ik meer uit persoonlijke belangstelling aan het lezen ben. Jij leest natuurlijk altijd uit persoonlijke belangstelling. Dat is een boek van een antropoloog, een cultureel antropoloog, die het, oh. Ja, die uh, ook een beetje met een tikkeltje China, ook een Vrije Universiteit overigens. Uh, tikkeltje Chinees bloed in de ader heeft aan mei T. Heeft ze in de Tweede Kamer gezeten? Nee, die niet, dacht ik. Niet dat ik weet, mm -hmm. maar ik kan me vergissen hoor. Uh, heeft, zeg maar, participerende observatie gedaan, dat is een technische term, gewoon meelopen, kijken wat er gebeurt, weet je wel. In een verpleeghuis waar, waar dementerende patiënten wonen en dan in het westen van het land, want dat is nog anders dan hier ook, uh, en dat is een van haar stellingen. De patiënten zijn wit en het personeel is zwart. Ja. Dat heeft een aanzienlijke cultuurverschillen tot gevolg. En dus ook alle aanzienlijke behandelverschillen. Elkaar begrijpen en dat soort zaken. Mm. Plus overigens ook nog een heel klein stukje niet, fri onfrisse, niet frisse moet je zeggen, discriminatie. Van Dant schrijft van dat boekje. Anne Annemij leidt ons door het verpleeghuis zoals ooit Dante ons door de hel heeft geleid. Ze laten ons honderden facetten zien. Het is ook geen vrolijk verhaal. Mm. En het heeft voor mij een persoonlijke betekenis. Omdat uh, mijn moeder, 96 jaar oud, in de laatste fase van Alzheimer in zo'n verpleeghuis zit. In dit geval niet in het westen van het land, maar in Maastricht. En als je dat ziet, denk je bij jezelf, dat zal ik niet meemaken. Mm. Ik, uh, sterker nog, dat wil ik niet meemaken. Mm. Dat is uh, met alle liefde, en liefde die mensen hebben om de verzorging zo goed mogelijk te doen. Maar uh, het, is, nee, het is een situatie die is dat hoeft niet. Nee. En dat is denk ik wel eens goed om daarover door te lezen. Uh, ik ben halfweg wat En ze behandelt ook een geval. En dus op zich is dat interessant. Maar dat gaat natuurlijk buiten de literatuur om. Uh, of het terecht of niet terecht is. is dus een geval geweest. Uh, dat een verpleeghuis besloten: de demente dame. Uh, over het randje te duwen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, met euthanasie en zo. En ja, in, onze, in ons stelsel mag dat niet. Uh, is dat dus, ja... Uh, Ondanks is er nog een geval geweest... waar iemand zo'n verklaring had... op dat moment niet meer in staat was die verklaring te herhalen... maar toch, et cetera. Maar kennelijk is dit geval, het Blauwburgje, zoals het heet... in de jaren negentig al is daar iets gebeurd... waardoor nog familie, nog patiënt eigenlijk... enige invloed hadden op wat er zou gebeuren. Dat was toen ook in de krant, ja, ja, ja, dat jij nou, nou, nou, nou, Blauwburgje... Ja, ja, ja, ja, ja. Dan omdat ja. Die, die vrouw toen... Uh, in die dementensituatie... Uh, niet meer wilde... Dat ja. dat toch gedaan werd... Ja daarom is die rel ontstaan ja. Ja, en het grappige is ook je, ik, ik verdiep me er wat in om, om die reden die ik je net noemde uh, blijkt ook dat als je binnen de Europese Unie kijkt waarin je zou veronderstellen dat dit soort dingen toch min of meer gelijk opgaat dat het niet het geval is wij, hebben, wij dachten dat wij in Nederland een van de meest vooruitstrevende wetgevingen op dat terrein hadden het is niet het geval nee. kan je geruststellen uh, de, uh, Zwitserland Zwitserland is dus heel ver gaaf dan kun je het gewoon op ja. stelling doen uh, dat is weer het andere uiterste denk ik maar we, de, onze wetgeving is onder meer in het Spaans vertaald en uitgebreid. In twee autonomieën van Spanje, Spanje bestaat uit 18 autonomieën zoals je misschien weet. In twee autonomieën uh, is uitdrukkelijk bepaald dat iemand die ooit zo'n verklaring heeft vastgelegd... maar niet meer composment is, is en dus het eigenlijk niet meer kan bevestigen... dat dan zijn nastaanden, hè, zijn wettelijke vertegenwoordigers... Uh, kunnen zeggen, ja pa of ma heeft gezegd, kijk maar, uh, dat ze dat wil. Of hij dat wil. En die kunnen het dan doorzetten. En die kunnen het dan doorzetten. Dat is een stap verder dan bij ons. Althans, het is formeel verder gegaan. Nou, geleden. dat vind ik ja, wel, ja. ja. Dat is wel ja. een stap verder. En dat is natuurlijk het grote dilemma in deze zaak. En nee, ik moet eerlijk zeggen, ik lees dat de laatste tijd... tamelijk veel op, nog een beetje op ge, uh, gefocust als het ware. Uh, op welk moment moet je ja of nee zeggen... En dat is een dilemma. Volgens Bert Keizer moet je daar heel tijdig bij zijn. Ja, bij, ja. bij het formuleren. En, en uh, ook herhalen en herhalen. Consistent en alles. Ja, en, en en dat, alles, dat, en dat, en dat En dat, dan kun je het vergeten inderdaad. En dan, dan kom je in situaties uit waar je van tevoren bij jezelf hebt bedacht. dat je dat zeker niet wou. Ja. Dus je moet inderdaad listen verzinnen om daar doorheen te komen. Ik vind het overigens dan, maar dan kom je op een heel ander terrein uit. als je dit natuurlijk door je oogharen bekijkt. Dus dat gaat natuurlijk over iets wat. Uh, zeker de ouder wordende mensen, als je dat zo heel vriendelijk mag zeggen ons allen aangaat yeah. he? en op dat opzicht is het een thema om daar een, een schitterend roman over te schrijven daar zou Enkwist bijvoorbeeld ook best toe in staat zijn denk ik om, om uh, te kruipen als het ware in de huid van de dementerende want Weinig van ons weten wat dat betekent. Hè? Als die functies langzaam aan het wegvallen. Maar je merkt nog wel een paar dingen. Dat merk je gewoon als je als normaal mens met zo iemand praat, uh, dat ja. ze op bepaalde punten heel adequaat kunnen reageren. Uh, mijn moeder dat vond ik voor mij een soort hoe noem je dat, waterscheiding. Op een gegeven moment vroeg een zus van mij, terwijl we samen z'n drieën opliepen. Weet je nog hoe hij heet, mijn moeder. Gijs Koud zei, dan weet hij zelf het best. <laughs> <laughs> ja, ja. Kijk, daar staan we, je, we heel je, goed. Er gebeurt dus iets in die kop. Ja. Huh? En, en, en dat is interessant. En als je dat zou kunnen beschrijven... in, in goed Nederlands, in, in leesbaar Nederlands... en mm. op indrukwekkend Nederlands, laat het zo zeggen ben je voor die paar honderdduizend mensen... waarvan we verwachten dat ze tussen nu en een paar jaar deze ziekte krijgen... ben je wel iets moois aan het doen. Ja. Dus ik daag eigenlijk een schrijver uit om dat te doen. Ik ben zelf dan niet doen in staat. Maar dan moet je het, het niveau van, van een enquist of van... god maar weet het, wie voor bezitten. En ook het gevoel hebben voor die medische verhoudingen... die daar zo in spelen. Ja. Ben heel en, en, en het boek van uh, Berlelef. Ja, dat zat ik ook aan te denken. Ja. Hoe ja. heet het? Uh, ja. Ik, daarom zei ik het ja, eerst ja. niet. Ja, nee, Kijk, ik ben ook al. We zijn het allemaal. Je de boekt van Bernle. Ja, ja, ja, die licht. is wel in de huid van ja, ja. een. Ja, dat geprobeerd, ja. hè? Ja. Heeft, ja, dat is wel altijd heel goed. Uh, ja. Het meeste wat je leest namelijk is... En uh, dat vind ik dus slechts bij benadering. Heerste schimmen. Ja, ja, juist, ja, heerste Heel goed, Els. Uh, het meeste wat je leest is bij benadering vanuit de buitenkant. Dat zijn dan de, de kinderen of de echtgenoot of wat ook. Die ja. schrijft over hoe het gaandeweg zijn verhouding tot, tot de dementerende is. Maar of je in staat bent om het vanuit de dementerende zelf te schrijven. Althans een poging te doen, laten we wel wezen. Want precies weten doe je natuurlijk ook niet. Nee. En deze mevrouw, hè? jij schrijft dan in... Is dat, schrijft zij dat echt als een, uh, als een waarheid, zeg maar, dat in het westen in dit verpleeghuizen... veel meer, of bijna alles. Nou, Wat daar werkt uh, van ja. buitenlandse kom af is? Nou, zo zwart-wit is het natuurlijk. Ja, zwart-wit ja, is het niet. Is waar, maar ja. het is, ze geeft er een hele aardige en dat doet ze wel goed. Uh, Sociaal-economische analyse bij. Zeg maar het werk in verpleeghuizen. Uh, het, dus het werk van de verzorgenden. Hè, dus ja. Niet van de artsen natuurlijk. En van de hoofden. Die moeten een formele opleiding hebben gehad op dat terrein. Maar de verzorgenden hebben nauwelijks opleiding gehad. Mm. En als je dan ziet dat uh, met name, uh, zoals ze dat daar beschrijft, de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in het Westen vaak uh, alleen staan voor het opvoeden van hun kinderen en het grootbrengen van hun kinderen, nou, dan is het natuurlijk een van de voor de hand liggende uh, beroepen waar ze in terecht kunnen komen. En die mensen hebben overigens, ik, ik ken er ook, ook in Maastricht, ken ik er eentje die heel goed zelfs. Ja, dus die mensen hebben een, een gemoed, zo gezegd, wat, wat enige naam mag hebben. Ja, gewoon betrokken, ja. et cetera. Ja. Maar ja. tegelijkertijd, als je. Dat is natuurlijk een dilemma waar je in elke samenleving die een multicultureel is mee zit... Uh, zetten stel Limburgers bij elkaar, ze gaan Limburgers praten zetten stel Surinamers bij elkaar, ze gaan Surinaams praten ja. ik durf niet te zeggen, zetten stel Polen bij elkaar, ze gaan Pools praten ja, Heer, vast en zeker waar, waar, <laughs> waar, kijk naar Nederlanders in het buitenland, zetten stel Nederlanders bij elkaar in het buitenland, het is een het om een andere taal te spreken nou, dat is niet waar hm. uh, Ja, Marjolein Februari zal ja. erover zeggen en dan vandaag en dan ja. uh, hebben we een meldpunt en, en Polen en alles en dus uh, schaffen we op de universiteit uh, ja, die de talenstudies talen. af ja, ja. ja. ja dat, dat klopt dus ook niet nee. dus ja je hebt misschien het ikje gelezen vandaag in de krant. In de nee, LC. het ikje niet. Ikje ging over een uh, mevrouw die op een kruispunt ergens de tas van de fiets valt. En alle auto's fliepen er zo langs. Uh, iedereen laat die tas liggen. En ze was aan gewoon te wachten tot het verkeer even ophoudt. Op dat moment stopte een busje met een Pools kenteken met... Werknemers erin, die stappen uit, pakken die tas, geven dan niet, mevrouw en rij weer door. <laughs> <laughs> zo, zo hoort het. Jongens, jullie ze horen er helemaal bij. Ja, ja, ja, ja. Geen gezeur. En de rest reed deur. Ja, ja, ja. om even te rijmen. Ja, ja, ja, ja. Maar jij leest dit boek dus met. Zij heeft dat dus heel goed beschreven hoe dus het, het is in heel, thuis, Ja, heel, heel leesbaar en, en uh, herkenbaar, maar ook. Uh, noem je dat? Uh, informatief. Uh, informatief, maar het doet je, doet je ook wat. Ja. Als je, zeker als je daar een beetje in zit, zo gezegd, ja. hè? Dat ja. uh, Emotionerend, zeg maar. Want het, mm -hmm. is, het is niet vrolijk. Tegendeel. Ja. Oh nee, ik, ik, ik, altijd, ik zeg altijd tegen mijn zoon: tegen de tijd dat ik begin te dementeren, duim mijn kussen maar op mijn neus. Hè? Ja, ja, maar dat is ook zo wat. Hè? Ja, bedoel, ja dat zullen ze waarschijnlijk niet doen, maar ik bedoel, het gevoel. Nee, nee, je hebt groot gelijk. Vreselijk, vreselijk. Ja. En je gaat zoeken naar, naar ja, om het kader van hier te houden, je zoekt naar, naar, naar verhalen die gaan over de strijd die mensen op dat terrein voeren. En die zijn er natuurlijk. Hugo Klaus heeft die beslissing genomen. Doe het nu maar, hè, ja. geen gezeur. Ja. Uh, voelend dat er zoiets aankwam. En die is er op tijd bij geweest. Maar, maar kan iemand beschrijven, zodat je voor jezelf de dilemma's kunt... Navoelen, als het ware, waarmee je geconfronteerd wordt. Ja, had hij eigenlijk eerst een boek moeten schrijven, dan pas. Ja. Ja, en... Maar hij had er niet zo zin in, geloof ik. Nee. <lacht> nee, maar ik bedoel. Nee, maar dat zou een tiefe is dat zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, en ja. Hij zou dat ja. uh, gekund hebben. Ja. Want hij was bij tijd en bijna wel. Niet meer helemaal bij de tijd, maar bij tijd en weinig was hij dat heel goed. Dus had gekund, Je hebt verschijnselen die echt gefaseerd gaan, waarin je zegt: Joh, wat is met jou aan de hand? En vervolgens zeg je: Dat is glashelder. Glashelder. Goed, dankjewel, Kas. We gaan naar Enovoros zeker. Ja, we gaan naar Enovoros. En ik vind dat Kas dat uit moet spreken als hij mij kan lezen, want ik moest hier kriebelen. Dit is een J, een H en een A. Een J, een H en een A. Ja, en dan Che. Va, dat is Spaans volgens mij. De, de, de, de, de, de. Zo heet het, nummer. heet het nummer. Ik zal het zeggen zoals ik denk dat het moet, ja, of ga, hoe je dat zegt: Chevalla. De is, is goed, maar wat, wat je zegt. Ja, J-H-A te... stond er op ja. de. Oké, okay. nou de we de nemen het graag de... aan. We ja. nou, nou, kijken op het doosje. Maar onze techneut is weg. Oh, is die weggelopen? Dan, open. <laughs> dan we. krijgen we het muziekje niet. <laughs> dan krijgen we geen muziekje. zitten we allemaal te worstelen om het uit te om, spreken. Om het uit te spreken, ja, ja. Maar. Onze gaan we dan naar de recensie? trouwen. Dat zou ik Dat dan moeten doen. Ja. Oh, daar komt hij. Daar komt nou, krijgen we het muziekje. Krijgen we het muziekje toch? Nee, kan het niet. Jawel, het komt. Oh. Ja, en over En dan komen we aan het laatste onderdeel, de recensie. James Patterson, The Fifth Horseman, Warner Books New York 2007. De kast met Engelstalige boeken in de Golische Biep is de laatste jaren steeds kleiner geworden, dus ik vind er niet veel meer van mijn gading. Daarnaast komen er zoveel meesterwerken uit in de Nederlandse literatuur, dat je er vanzelf niet aan toe komt. Toch grijp ik af en toe één of twee boeken uit de Engelse kast, want ik lees nu eenmaal graag Engels. In The Fifth Horseman, een verwijzing naar een vers uit Apocalypse van Johannes... gaat het over een thema dat verontrustend actueel is, ook in Nederland. Intensive care units die onderpresteren... waar de medewerkers met elkaar overhoop liggen... waar de hygiëne te wensen overlatende bacteriën oprukken... met een hoge mortaliteit als gevolg. Inspectie gealarmeerd, onderzoek, afdeling tijdelijk gesloten... ziekenhuizen, slechte naam, dat werk. In de striller van James Patterson sterven op de ICU onverklaarbaar veel mensen. Het wordt een rechtszaak waarbij een groot ziekenhuis van San Francisco voor de rechter wordt gesleept. Twee topadvocaten staan tegenover elkaar. één voor de Verenigde Aanklagers, Maureen O'Mara, en één voor de verdediging, Lawrence Kramer. Bewijs het maar eens dat sterfgevallen het gevolg zijn van verwijtbare medische missers in plaats van onvermijdelijke menselijk tekortschieten, vanwege te hoge werkdruk, te weinig personeel, you name it. De rechtbank is een geliefd genre, volop spanning. Er zal de jury met de ene partij of met de andere partij meegaan. De beide advocaten zijn subliem. Ze kennen alle kneepjes van het vak. Voor het ziekenhuis treedt als deskundige dokter Garza op. Juist op zijn unit sterven veel mensen. Hij weet het allemaal redelijk weg te zetten. Kramer is in zijn nopjes met deze dokter. Die zaak gaat hij in het ziekenhuis winnen. De tegenpartij, via onze heldin Maureen, doet wat ze kan. In een laatste wanhoopsoffensief vraagt ze dokter Garza of hij de mensen vermoord heeft. Garza had natuurlijk kunnen volstaan met natuurlijk niet bent u gek geworden, maar hij zegt iets anders. Hij doet een beroep op het vijfde amendement. Elke Amerikaan weet dat de bete betekenis van. Je hoeft in een zaak niet jezelf te beschuldigen. Grote consternatie in de rechtszaal. Veel geha gehamer van de judge. Als de jury tot een uitspraak komt, blijkt het ziekenhuis verloren te hebben. Het moet enorme bedragen aan schadevergoeding betalen. Hou dit even vast. Een andere draad door het werk heen toont ons de onzichtbare hand van een persoon, man of vrouw. Het is onbekend. We zien geen gezicht, alleen een vluchtige handeling die op de ICU inderdaad foutieve medicaties toepast, de dood ten gevolge hebbend. Als de patiënt overleden is, legt ze een paar knopen met het esculaapteken op de dichtgedrukte ogen. Luguber. Het werk van een gek. Nog een derde draad door het werk is een serie moorden die er allemaal hetzelfde uitzien. Een serie moordenaar aan het werk. Ook iemand die knettergek lijkt en waar onze andere heldin, politie, inspecteur, Lindsay bokser, lange tijd vergeefs speurwerk na doet. Drie draden die op een ingenieuze wijze verknoopt worden, al was het maar omdat de supervrouwen van deze thriller elkaar kennen en van tijd tot tijd bijeenkomen voor een biertje. De oplossing van het raadsel komt uiteindelijk via trivialiteiten. Is het interessant te weten dat bijvoorbeeld dokter Kaza het bed deelt met Maureen O'Mara... Ja, nogal. Want dat beroep op het vijfde amendement was dat beroep op het vijfde amendement in charade doorgestoken kaart. Waarom zijn dokter Gaza en de succesvolle advocaat opeens hals over kop naar het vliegveld? Verdacht. Maar de ene na de andere knoop wordt ontrafeld. Spannend. Af en toe doen zo'n boek ertussendoor. Nou... Ja ja dat, dat, dat zijn die, die dikke uh, knassers ja, ja, ja, ja, ja. Die, die inderdaad uh, drie draden door elkaar weven en, en oh, alles, alles moet heel ja. ingewikkeld en, en uh, nou ja fijn, het is toch allemaal wel te volgen. Om, om <laughs> leer je zo'n boek schrijven op die, uh, ja? die, die universiteiten waar ze uh, creative, creative writing creative writing ja. doen hè? en dan krijg je inderdaad schema's erbij. Ik herinner me dat ik ooit van volgens mij van Anton Zeideveld gehoord heb mm -hmm. dat hij Weer van een derde had, dat uh, een aantal van die boekjes die in de boeket zijn, weet ik wat, ja. verschijnen, die komen. Naar, die, die, daar was tussen een conctie van schrijvers aan de ene kant en een psychiatrisch, streep, psychotherapeutisch behandelinstituut aan de andere kant, was een uitwisseling. Van dus die psychiaters, die leverden dus gewoon een casebeschrijving aan, aan die romanschrijvers. En die maakte het als je verzoeft. <laughs> met allerlei vaste stukjes zo. Ja, dertien in een dozijn hè, zoiets. Ja, het is waarschijnlijk gewoon een vak. Bedoel, ja, het is ja, gewoon vakmatig massaproductie. Ja, dat is het. En, uh, ja. Ja, dat, is het. Ja. dat maakt overigens het lezen van boeken wel weer treurig als alleen maar zogenaamde bestsellers <laughs> er zijn. Hè, die <laughs> voorkomend doortrapt zijn gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, je hebt heel veel mensen die eraan verslingerd zijn ja, ja, aan ja, de bouquetreeks. Ja, ja, ja. Goed, we zijn door het uur heen Was weer een mooi uur. Aan dit uur werkte mee Els van Kemena, de Wildpullus, Willem van der Vanden, Kaspoom en ondergetekende Ben Lonen. De techniek was in handen van Stefan Eikenaar. Volgende week zijn we er weer, is het niet zo, Els? Jawel hè, volgende week ja, zijn is we er ook geen weer. Tweede nee, nee, het is nog steeds of geen Pasen. Nee. Dat is nog eventjes van de Dat ons moet voorbij. jij beter weten dan ik? Bedankt voor het uh, luisteren en tot de volgende week.